De groet van mijn tante, de groet van mijn tante. Deze plezante, ze lijkt op door een Ze heet maar die ze eet voor drie. Het is daarom dat ik geren zie. Ze gaat naar bed met het portret van denke. Ben met mijn tante, dame in mijn schip. Zij is bekend, ja meer bekend dan ik. Loop ik op straat of zit ik in een trein. Iedere man of vrouw Hoe gaat het met je tante nou En ik zing dan Lachend bittere pijn. De groeten van mijn tante De groeten van mijn tante die is een plezante Ze lijkt op door het Ze heet Maria, ze eet voor Het is daarom dat ik er zie Ze gaat naar bed met Portret van geen Tante is gierig En dat maakt me woest Laat vond je een zak met Dropjes voor de hoest. Gerrit met een pen, die elke weer van snuik. slapen nacht maar buiten pen en zorg dat je verkoken bent. Zonder al die dropjes te gebruiken. De, de groepte van mijn tante, de groepte van mijn tante. Die donkere tante, die lijkt op Doris Deen. Ze heet Marie en ze heet Van Rie. Het is daarom dat ik er gerrit Ze gaat naar bed met fortuin van zijn die Ik op een bankje, in een mooi doen, Een meisje te kussen, zoals zo veel doen. Toen kwam een agent, die keek het meisje aan. Lachen, zei hij, ben een vies. Wie dat is, dat weet ik niet. Maar je is het is het zeker niet. De groepte van mijn tante, de groepte van mijn tante. is zo'n plezante. De, ze lijkt toch door het Ze Ze heet Marie, ze eet voor het daarom dat ik haar zie. De gaat naar bed, nee, voor het wet van zijn Laat de had mijn tante, vreselijk geplooid. Mijn ooms uit het raam gegooid. Nou, dat was mijn oom, het naar de zin. Oh, wat was mijn oom te kwaad. die pyjama lag op haar. En hij zelf zat er ook nog in. De broete van mijn tante, de broete van mijn tante. Waarom dat ik een ze gaat naar beneden nee, van ben, niet Het allemaal de komplementen van mijn taal.